In de peilingwijzer van de Universiteit Leiden komt de PVDA op 22 tot 26 zetels en de SP op 27 tot 31. De VVD blijft daarin de grootste. In de peilingwijzer worden de belangrijkste peilingen gecombineerd tot een gemiddelde. In Zuid-Afrika is vanmiddag een onbekend aantal Nederlanders gewond geraakt bij een ongeluk met twee busjes, dat melden Zuid-Afrikaanse nieuwsites. Het ene busje zou van achter zijn aangereden door het andere. In totaal raakten 20 mensen gewond, een aantal van hen is er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde ruim 100 kilometer ten zuiden van Johannesburg. Onder de duizenden toeristen die mogelijk een gevaarlijk virus hebben opgelopen in Yosemite Park in Californië zijn ook Nederlanders. Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben tussen 10 juni en 27 augustus 54 Nederlanders in tentcabines geslapen waarin het gevaarlijke Hanta-virus is gevonden. Het virus kan leiden tot een ernstige longkwaal of hartfalen. Tussen de 35 en 50 procent van de patiënten overlijdt eraan. Het RIVM is gevraagd contact op te nemen met de Nederlanders. In Best is een lichaam gevonden in het water van recreatiepark Aqua Best. De politie gaat ervan uit dat het een vermiste man uit Veldhoven is. De 35-jarige man verdween vorig jaar op Nieuwjaarsdag... na een feest in een strandtent op het terrein. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen, maar ook nevel en mist. Morgenochtend klaart het op en wordt het zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. PUM zoekt professionals met 30 jaar werkervaring. Ik ben Judith Bos en ben onlangs voor PUM als vrijwilliger naar Armenië geweest... om een televisiestation te helpen. PUM zoekt experts op alle gebieden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 En een hele goedenavond. Ja, vandaag is het academische jaar geopend. Feestjes aan alle universiteiten in Nederland. En de treinen en bussen weer vol met studenten. En daarnaast werd er ook de hele dag nog getwitterd over de kenniseconomie. Hashtag kennisdebat, dat was trending topic. Dus veel mensen gaat het aan. En daarom praat ik vandaag met twee gasten over het belang van goed wetenschappelijk onderwijs. Uh, beide mensen uit de praktijk. Hier naast me zit professor Pieter Loa. Die is uh, uitgeroepen tot de beste universitair docent... van de Radboud Universiteit in Nijmegen vandaag. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dat uh, moet toch een hele eer zijn, lijkt mij zo, of niet? Dat is het absoluut. Ik ben er blij mee. Ik ben er trots op. Ja. En hoeveel jaar staat u al uh, les te geven? Of, of college, hè, moet ik zeggen. Het is uh, 36 jaar geleden dat ik afgestudeerd ben. Waar? Ik, in uh, Leuven. Ik beken eerlijk dat ik daarna vele jaren lang aan de universiteit heb gewerkt. Eerst in Antwerpen, daarna een poos aan een hbo-opleiding in Deventer... en sinds ruim 25 jaar nu in Nijmegen. En ik begin dus mijn 37 e academiejaar. En nog altijd met evenveel plezier. Nou, dan gaan we naar uh, uh, de andere deelnemer aan uh, dit gesprek vanavond. Dat is Jan Mengelers. Goedenavond. U bent de voorzitter van de raad van bestuur van TNO, het instituut dat de link probeert te leggen tussen wetenschap en praktijk. Even. Kort door de bocht gezegd. En zit u nou ook in. U zit in Leuven nu, toch? Of niet? Ik zit nu in Leuven, ja. Dat is het louter toeval, mag ik aannemen. Ja. En zit daar met andere hoogleraar uit Leuven. een programma samen door te spreken. Vandaar dat uh, u mij in Leuven nu aan de telefoon hebt. Ja, en, en vandaag dus niet op een uh, opening van een academisch jaar geweest? Jammer genoeg niet. Je uh, krijgt uh, wel vier, vijf uitnodigingen waar ik uit mag kiezen. En dan is het altijd welke relatie is op dat moment, uh, zeg maar. en de sprekers die spreken om de keuze te maken. Vandaag hadden we het programma in Leuven maar dat ik helemaal niet kon deelnemen aan het academisch jaar. Ja. Even voor de duidelijkheid, waar heeft u gestudeerd? Ik heb in eindhoven gestudeerd aan wat nu de, de Technische Universiteit heet. Juist, dan weten we dat maar. Uh, even naar meneer Loat terug, want uh, u geeft het vak... Uh, ja, even kijken, dan ben ik het kwijt. Wat doet u ook alweer? Oh, Milieu en Maatschappij. Juist. Precies. Milieu Precies. en Maatschappij. Ja. Daar heeft u dus die, die, die prijs uh, voor gehad. Wat, kunt u uitleggen wat dat voor vak is? Wij houden ons bezig met, met milieuvraagstukken... maar we doen dat niet op een technische manier. We kijken daar naar milieuvraagstukken als sociale vraagstukken... en als politieke vraagstukken. Kort samengevat, um, waar komen ze vandaan? Wat veroorzaakt milieuvraagstukken? En daar hebben we allerlei sociologische, politicologische, economische theorieën over wat daar op de achtergrond speelt. En de andere kant is natuurlijk, wat kunnen we eraan doen... En dan kom je meer in bestuurskundigen, ook weer politicologische theorieën... van hoe kunnen mensen op een verstandiger manier met milieuvraagstukken omgaan. Nou, dat is de essentie van mijn vakgebied. Ja, dat, dat, dat zegt u even zo heel, heel snel, maar dat doet u op zo'n boeiende manier... dat u vandaag dus een prijs daarvoor heeft gekregen. Voordat we naar een van uw studenten gaan luisteren... wil ik toch nog even aan meneer Mengelers vragen. U heeft natuurlijk ook op de universiteit gezeten. Wat, wat, vond, wat was voor u nou een goede, goede uh, docent? Oh. Ik denk dat zowel op de universiteit als op de middelbare scholen, laten we dat ook niet uitvlakken hoe belangrijk daar een goede docent is. Maar dat zijn mensen die op zijn minst blijk geven van een hele grote vakkennis, want studenten en leerlingen hebben dat onmiddellijk in de gaten. Maar vooral een hele boeiende verteller zijn. Je moet de wonderwereld van de wetenschap, welke dat ook is, op een zodanig boeiende manier kunnen brengen... dat je mensen de verbeelding meegeeft van wat achter dat vak zit en dan niet alleen maar... De droge formules of de andere moeizame uh, proza-stukken die je moet verwerken. Het gaat om vooral het aanspreken van de verbeelding. En heel veel mensen herinneren zich een leraar die en het vak hun wist bij te brengen en die verbeelding weer aan te spreken. En heel vaak ben je om die reden die, die studie dan gaan volgen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, wat ik veronderstel dat de heer Loa doet... Eh, om dat bij velen van de docenten, waar dan ook, zouden, eh, te moeten aantreffen. Ja, nou, we gaan even luisteren naar een van zijn studenten. Dat is Lieke van der Zanden. En die was het er wel mee eens eh, dat eh, Pieter Loa, professor Pieter Leroy inderdaad die onderscheiding vandaag kreeg. Wat ik vind van meneer Loire en wat ook mijn medestudenten veel al vinden... is dat hij een enthousiaste docent is. Dat we echt kunnen merken dat hij plezier heeft om ons fijn kennis over te dragen. Uh, ons ook aan te zetten tot kritisch denken. En verder te denken dan alleen het college zelf. Zo geeft hij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk... waar het milieu aan verbonden is. Zoals Japan, de kernramp in Japan onderlaat. En daarmee ook laat zien hoe abstract het... Thema's in het milieu, uh, abstracte woorden, ook gewoon heel praktisch kunnen worden. Maar daarnaast staat hij ook zeker open voor uh, ideeën van studenten. Dus het is voor ons ook gewoon uh, mogelijk om uh, nieuwe ideeën aan te dragen die uh, meegenomen worden in het college. Ja, zo simpel is het. Bent u het ermee eens, deze analyse van uw student? Nou, twee mooie woorden. Ik heb, ik heb vanmiddag bij de opening van het jaar in Nijmegen gezegd. Er zijn eigenlijk twee dingen die een rol spelen. Uh, ik ga er even vanuit dat ik de vakkennis heb na al die jaren. Afgezien daarvan. Je moet studenten laten leren, je moet studenten uitnodigen om met jou dat vak in te gaan. Volgens mij betekent dat twee dingen. Aan de ene kant enthousiasme overbrengen voor dat vak. En dat doe je inderdaad door goed te vertellen zoals Mengler net zei. Door het boeiend neer te zetten, met mooie voorbeelden te komen. En aan de andere kant door structuur aan te brengen. Voor, voor studenten, inderdaad, of het middelbare school is of academie... doet er even niet toe, dat is een onbekende wereld. Dat is een onbekende kaart, een, een, een land dat ze totaal niet kennen. Wat je dus moet doen is, ja, het is een beetje een platgetreden woord... maar is een roadmap aanbieden van, kijk, zo kun je samen met mij dat gebied in... dat gebied verkennen, dat gebied in kaart brengen... en dat gebied geweldig leren appreciëren... en inderdaad zien wat er onder de oppervlakte van zo'n gebied zit. Ja, maar dat kun je op heleboel manieren doen. En ik, ik hoor een beetje uit het verhaal van... Van deze studenten. Ja, uh, het is natuurlijk ook de, de, de, de voorbeelden die die aanreikt. En u zei net al, dat doe je uit de dagelijkse praktijk. Nou kwam u net binnen, we keken even naar het journaal... en daar was een opmerkelijk bericht van de Wageningen Universiteit. En dat vertelt u het zelf maar, want u, u was daar gelijk heel opgewonden over. Nou, de voorzitter van de Wageningen Universiteit... heeft vandaag het nieuws in de wereld gebracht... dat de enige oplossing om de voedselproblematiek in de wereld op te lossen is... nog meer intensieve landbouw. Dan zou je kunnen zeggen, wie ben ik, dat ik vijf minuten nadat hij dat bericht de wereld heeft ingestuurd daar forse kritiek op heb. Ik zou het met mijn studenten aanleiding vinden om te zeggen, laten we eens die stukken lezen. Laten we eens kijken wat erachter zit. Waarschijnlijk zit erachter een soort multicriteria-analyse. Daar heb je zo'n academisch woord. Dat betekent, kunnen we dan aan de hand van verschillende soorten criteria, de uitputting van de landbouwgrond, de productie van voedsel, de schade aan het milieu, de schade aan de natuur, et cetera, kunnen we aan de hand van een aantal criteria bepalen, wat is nu goede landbouw? Hè? Tussen aanhalingstekens. Nou, ik zou de studenten meenemen in... kijk, zo hebben die techneuten dat gedaan. En ik zou ze tegelijkertijd laten zien... dat als je ook maar één gewichtje in die afweging een beetje verandert... dat je dan een heel andere uitkomst krijgt. En ik weet wel zeker dat de wagen in een universiteit hier de komende dagen overspoeld wordt met commentaar van methodologische aard. Nou, ik vind het dus prettig om met studenten duidelijk te maken dat dat ingewikkelde academische debat dat zij dat zelf kunnen voeren. Ja, en, en, en dan is het ook belangrijk dat het gewoon actuele zaken zijn. Uh, dat, als dat kan, is dat natuurlijk meegenomen. Lieke van der Zanden noemde net de kernramp in Fukushima. Uh, het, ik bedoel het absoluut niet cynisch, maar dat is voor ons natuurlijk fantastisch. Ook chemiepak, de brand bij chemiepak, fantastisch. Otfiel in de Rotterdamse haven, formidabel om daar dingen over te zeggen. Maar net zo goed de, de discussie in Nederland over de 130 kilometer per uur... Ja, ook is actueel een, he, vanaf is vandaag, lopen ik. ...is een prima aanleiding om met studenten, wat vinden we daar nou van? En hoe kunnen we daar nou op een academische manier onderzoek naar doen... en onze mening over vormen? Ja. Daar, daar gaat het om. Dus ik kan de voorbeelden elke dag uit het journaal plukken, dat is helemaal geen probleem. Nee. En gelukkig, zoals Lieke zegt, studenten komen zelf ook met voorbeelden. Ja. En, en vindt u eigenlijk, want u komt oorspronkelijk uit België, dat zei ja. u net, u heeft gestudeerd uh, in Leuven, ja. uh, zit al heel lang nu in Nederland. Vindt ja. u eigenlijk uh, het niveau van het wetenschappelijk onderwijs goed hier, op dit moment? Ja, absoluut. Overigens vond ik dat in België ook al. Um, uh, hooguit zou je kunnen zeggen op gevaar of dat ik nu in clichés verval... Het Belgische onderwijs, althans het Vlaamse onderwijs, hè, dat is een betere uitdrukking, is nog steeds een beetje encyclopedisch gericht. Wat meer gericht op kennis, wat meer gericht op cognitieve vaardigheden, zoals we dat dan met een mooi woord noemen. Het heeft mij uh, verrast en aangenaam verrast toen ik in Nederland kwam. Om te ontdekken dat jullie een, een ik zeg even jullie, een onderwijscultuur hebben die veel meer op vaardigheden is gericht. Naar mijn idee hier en daar wel een beetje is doorgeschoten in die vaardigheden... met dingen als probleemgestuurd onderwijs, et cetera. Prima initiatieven, maar hier en daar is het wat te ver doorgeschoten. Ik ben ontzettend blij met mijn opleiding in Leuven. Ik heb met plezier in Antwerpen gewerkt. Ik heb in Deventer aan een hbo-opleiding uh, geleerd... hoe je curriculums bouwt, et cetera. Dus maar in zijn ik... algemeenheid zegt u, ik ben niet ontevreden over het wetenschappelijk onderwijs in Nederland? Absoluut niet. Nee. Nee. Ga ik even naar uh, Jan Mengelers, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO. Uh, deelt u die analyse? Vindt u ook dat we er goed voor staan? Nou, ik vind dat de kwaliteit van ons wetenschappelijk onderzoek eh, hoog is. Dat wordt ook bij voortduring bewezen uit allerlei zeg maar, benchmarks die men eh, met de buitenlanden in deze doet. Dus ik, ik deel de mening, ja, we hebben een hoog niveau van, van wetenschappelijk onderzoek. De vraag is of ons middelbaar onderwijs, met alles wat daar zeg maar, in de kwaliteit van docenten en het kunnen enthousiasmeren van jongelui voor de wetenschap, of dat de aansluiting zo goed is. Maar nogmaals, onderzoek is bij ons in Nederland van een zeer hoog internationaal niveau. Ja, maar hoog niveau. Maar er is ook veel kritiek. Hè? Toch dat het, dat het allemaal beter moet en dat er meer geld bij moet... en dat er uh, te weinig geld toch richting wetenschap gaat. Die discussie kennen we ook allemaal. Ja, omdat we met z'n allen de verwachting hebben... Dat wij ons uit deze crisis weten te werken. middels innovatie. Dat heeft de geschiedenis ook wel bewezen. Die landen of die omgevingen die daarop inzetten. die komen uiteindelijk beter uit de crisis. En dat blijken nu ook al. zeg maar de landen om ons heen. die daar nu in investeren. En Nederland is een land. want een van de weinigen in Europa. samen met Spanje. die zeg maar. ernstig bezuinigen op uh, onderwijs en onderzoek. En beide aspecten zijn een onderdeel voor die innovatie. Nou, onderwijs is eigenlijk. Inzetten daarop is uh, de, op de wetenschap van de toekomst. In die zin dat we daar het jonge arbeidspotentieel voor krijgen die dat kunnen doen. En onderzoek van vandaag is van belang om die doorbraakinnovaties vanuit de wetenschap... of de stapsgewijze innovaties vanuit het toegepaste onderzoek, om dat nu te stimuleren. En nogmaals, op beide elementen heeft in ieder geval de Nederlandse regering tot nu toe gekozen... om daar ook in die bezuinigingen mee te gaan. Nou, ja. wat... En, en wat, is het, wat, wat is het gevaar daarvan, vindt u? Nou dat je uiteindelijk zeg maar erodeert in het meest dramatische voorbeeld wat iedereen snapt, eh, het uitgeven aan, zeg maar, uitgaven doen nu op onderzoek En ook op onderwijs, dat zijn lange termijn investeringen. Dat zijn investeringen die pas uiteindelijk zullen renderen over jaren. Vier, vijf, zes, tien jaar of nog wel verder. Als we nu zouden roepen, nou weet je wat, uh, schrap het hele onderzoeksbudget. Je hoeft niemand meer op te leiden. Dan zou je overmorgen geen drama in Nederland ervaren. Maar iedereen zou weten dat we over tien jaar aan de bedelstaf staan. Dus dat is een heel simpel en pragmatisch voorbeeld om te zeggen... je kunt niet op een investering en niet een kostenpost... Zomaar korte, want uiteindelijk zul je dat uh, uh, op de lange termijn bekopen. Dat is de reden waarom iedereen oproep doet. Wetenschap en onderwijs, zet daar nu op in als je je uit de crisis wil innoveren. Ja, Pieter Loa? Van harte mee eens. Um, um, het, het doet mij een beetje denken aan de privatisering van de spoorwegen in Engeland. Binnen de vijf jaar had men bij de Engelse spoorwegen allerlei ongelukken. Constatering, hoe komen al die ongelukken... omdat we vergeten zijn te investeren op de lange termijn... in veiligheidsvoorzieningen, comfortvoorzieningen, et cetera. Uh, wat Mengele zegt, helemaal mee eens... als je nu desinvesteert in het onderwijs... heb je over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar... als het ware intellectuele rampen. In de zin dat je niet meer de, de menselijke, menselijke kapitaal in huis hebt... om allerlei functies in industrie, in overheid, in innovatie te vervullen. Ja, is dat maar, maar, maar ik bedoel aan de andere kant kun je ook zeggen... Er moet over vooral op bezuinigd worden. We zitten in een crisis. Is het eigenlijk niet heel logisch dat je dan dus ook bezuinigt op wetenschappelijk onderwijs? Ja, maar de vraag is hoe je uit de crisis komt. Kom je uit de crisis door op korte termijn allerlei maatregelen te nemen... die nu in de begroting van 2013 geld opleveren? Ongetwijfeld moet je dat tot, tot op zekere hoogte doen. Maar je zult ook uitgaven moeten doen voor de toekomst over 10, 20, 30 jaar. Onderwijs en onderzoek, maar dan het fundamentele onderzoek... lijkt mij een typisch voorbeeld van dat soort lange termijn investeringen. Ja, en dat is dus nodig om uh, op termijn... Geen. Uh, uh, hoe noem je dit nou? Intellectuele. Uh, uh, erosie of, of kapitaalverlies. Je kunt het noemen zoals je wil. Maar landen als Nederland. en dat geldt eigenlijk voor meer landen in West-Europa. hebben geen andere grondstoffen dan onze menselijke brains. Daar moeten we dus in investeren. om over 10, 20 jaar niet uh, uit de concurrentie gestoten te worden. door andere landen. Dit is radio 1. Tot half 9. Twee dingen. met Alice de Bruin. Ja, vandaag werd het academisch jaar geopend. Een feestje dus aan allerlei universiteiten. En ik praat daarover met het belang van goed wetenschappelijk onderwijs... met professor Pieter Leroy, die eh, trouwens ook uitgeroepen werd vandaag... tot de beste docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... waar hij milieu en maatschappij doseert. En ik praat ook met Jan Mengelers, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO... het instituut dat de link probeert te leggen tussen wetenschap en praktijk. Want u weet inderdaad wat dat dan kan betekenen... Als er te weinig geld gaat richting dat wetenschappelijk onderzoek. Want hoe heeft u dat nou gemerkt de afgelopen jaren, dat er bezuinigd is? Nou, dat de financieringen... Kijk, we hebben met z'n allen uh, feiten... Een tijd lang uh, kunnen profiteren van het feit dat de aardgasbaten die Nederland had, ook als budget werden gebruikt om uh, innovaties aan te jagen in onderzoek. Uh, zowel aan de universiteiten als in instellingen als TNO. We hebben onlangs uh, de, de uitspraak gehad dat al onze aardgasbaten gebruikt worden voor het begrotingstekort uh, in te vullen. Dus er is uiteindelijk uit die kennisinfrastructuur en uit ons kennisinfrastructuur als systeem zijn 800 miljoen euro verdwenen. We hebben met elkaar nu in die beleid En dat is vandaag ook via een manifest nog een keer benadrukt door de betrokken Moet je partijen. u even uitleggen voor mensen die dat niet weten, dat topsectorenbeleid? Nou, het ministerie van Elenier, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... dat heeft anderhalf jaar geleden het initiatief genomen om vanuit de industrie... op negen topsectoren het accent aan te zetten. Binnen die negen topsectoren zal Nederland zeg maar, zich moeten bekwamen om eh, de onderzoeksagenda op te zetten. Daarmee is dus tussen overheid, bedrijfsleven en de wetenschap... en er is een hoge dynamiek ontstaan om daarin die roadmaps, professor Leroy noemde dat woord al, op te zetten in die topsector. Dus er is heel veel goed werk verricht om die driehoek bij elkaar te brengen en goede plannen te maken. Alleen uiteindelijk betekende dat we met elkaar wel een agenda aan het definiëren zijn waar uiteindelijk veel minder geld beschikbaar is dan twee jaar geleden. Nou kan je je best wel tot de uitdaging uh, zeg maar, uh, aangesproken voelen om te zeggen ja, maar je moet het met minder ook kunnen en daar zijn wij als Nederlanders heel slim in. Maar om het met een zodanige uh, vermindering zeg maar, te moeten invullen... dat wordt wel heel veel. En dat merk je dus als onderzoeksinstelling. Want je hebt de ruimte niet meer om mee te kunnen doen in die programma's. Maar noemt u zo'n voorbeeld dan? Nou, de industrie heeft in die negen topsectoren anderhalf miljard... ...aan feiten, aan persoonlijk, als, aan een industrieel commitment neergelegd. En heeft datzelfde gevraagd van de kennisinstellingen. Alleen de kennisinstellingen worden eigenlijk voor het dubbele gevraagd... ...als wat ze nu vanuit hun huidige budgetten kunnen inleveren, in, inbrengen. Dus er is een twee keer zo grote vraag aan de kennisinstellingen vanuit de industrie... ...als dat wij met de beschikbare budgetten nu kunnen invullen. En noemt u daar eens een voorbeeld dan wat het wat concreter maakt? Nou, je hebt een topsector water. Dat is een industrie die in Nederland buitengewoon bekend is... maar zich nog niet zo georganiseerd had. Die vragen nu aan zeg maar, publiek-private samenwerkingen... een inbreng van de kennisinstellingen... en die kunnen dat onvoldoende waarmaken vanuit hun budget. En dat geldt voor al die negen topsectoren. Ja. Dus er is geen industriële sector meer... waarin wij niet die publiek-private samenwerkingen... die nu worden zeg maar, gestimuleerd voldoende kunnen invullen. Nou, en, de, en de vraag en de oproep is ook... denk daar nou aan... want met slechts, en dat is veel geld... maar op die hele grote miljardenbezuinigingen... zou het een verschuiving kunnen zijn... waar je over kunt nadenken op zijn minst... is met een 100 of 200 miljoen euro... doe je heel veel aan die innovatiekracht van Nederland. En zoals gezegd, de buitenlanden doen het. Hè? Duitsland, Frankrijk, de Scandinavische landen... hebben ook allemaal grote begrotingstekorten. Maar die investeren doelbewust extra... Op innovatie. Ja, want uw instituut heeft samen met een aantal andere onderzoeksinstituten en ook werkgeversorganisaties vandaag een manifest uitgebracht, hè, waarin ze het nieuwe kabinet vragen om enkele honderden miljoenen extra uh, in fundamenteel onderzoek. Nou, er is inderdaad een manifest uitgebracht tussen die uh, deelnemers zeg maar, vanuit de wetenschapswereld, kenniswereld. en vanuit de, de overheid, of vanuit de, de, de industrie. Want VNO, NCW en MKB Nederland waren ook ondertekende partijen. En die hebben vooral gezegd: bestaande beleid doorzetten. Want elke vier jaar iets nieuws bedenken, of elke twee jaar, is heel onverstandig op dit punt. En maak ruimte als je toch uiteindelijk in budgetteren, uh, zeg maar. Uh, uh, kaders aan het bepalen bent. Maak daarvoor ruimte voor innovatie. En denk eraan dat wij in Europa hebben wij een hele vooraanstaande positie als onderzoekers. Wij in Nederland met z'n allen. Wij kunnen heel veel projecten in Europa verzilveren, maar daar hoort een matchingsmogelijkheid voor. Een deelname vanuit een matchingsfond in Nederland. Nou, Dat hebben we allemaal vandaag in het manifest uitgesproken. En gezegd, wij als driehoek wetenschap overheid, het bedrijfsleven willen graag in deze vorm verder. En kijk ook of je de middelen vrij kunt maken. Nou, Pieter Roa, is dat iets wat u herkent, dit, deze analyse? Uh, ten dele wel. Ik zou er iets aan toe willen voegen. Wat, wat in dat topsectorenbeleid uh, een heel centrale rol speelt. is inderdaad het verbinden van inspanningen van de industrie aan de ene kant. en de wetenschap aan de andere kant. Ik, dat is nuttig. Dat lost een aantal vragen op voor de. laten we zeggen, de korte strategische termijn. Ik denk dat het daarnaast van belang is. om toch te blijven inzetten. op fundamenteel onderzoek. waarvan niemand op dit moment kan voorspellen. wat de, de uitkomst daar, daarvan zal zijn. over tien. 20, 30 jaar. Maar alle technologie die we vandaag gebruiken, die rondom ons zit in deze studio, is eigenlijk allemaal het min of meer onbedoelde gevolg van fundamenteel onderzoek van 20, 30, 50 jaar geleden. Ja, fundamenteel onderzoek, dat is eigenlijk onderzoek waar ja, wat u zegt het al, je weet niet wat er uitkomt. Maar het, is het kan ook doodlopen, dan heb je er niks aan gehad. Het kan hè? doodlopen, het is zeker risicodragend. Ja. Dat, dat de, ik vraag dus niet dat de universiteiten plots een blanco check krijgen. Maar het kan ook niet zo zijn dat ons wetenschappelijk onderzoek ook op strategie Niveau voortdurend aan de hand wordt genomen. Het zij van de overheid, die volatiel is van hier tot gunder... die om de twee jaar iets anders uh, beslist. Het zij ook van het bedrijfsleven... dat toch begrijpelijkerwijze te veel met korte termijnbelangen bezig is. Ja. Dus ik zou aan het manifest willen toevoegen... een warm pleidooi om fundamenteel onderzoek... om de langere termijn mogelijk te houden. Ja, is dat iets wat u onderschrijft, meneer Mengenus? Ja, dat onderschrijf ik ten volle. Het staat ook in het manifest... Misschien met niet zoveel woorden, maar wel bedoeld en, en geduid... En ik denk dat het van groot belang is om te onderkennen... dat je fundamenteel onderzoek altijd zult moeten blijven stimuleren... ook al weet je niet precies wat de uitkomst is. Ik doe alleen altijd een pleidooi dat wij innovatie niet alleen maar gelijk schakelen... aan fundamenteel onderzoek, maar dat daar ook een hele uh, grote wereld aan toegepast onderzoek is... die meer de stapsgewijze innovatie okay. aanleidt. En dat zal natuurlijk ook de politieke discussie worden straks. Hè? Als er weer een nieuw kabinet komt, dan komt dit ongetwijfeld uh, op tafel, meneer Leroy. B wat zou u wat dat betreft de nieuwe uh, uh, premier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 Nou, ik deel deze analyse helemaal. Eh, de toegepaste onderzoeksinstellingen zijn onderdeel geworden van ELNI. En ik zou, met, van, dat nieuwe van dat ministerie dan van Economische Zaken, en ik zou heel erg bepleiten dat men vooral toeziet dat de samenwerking tussen industrie en onderzoek, daar waar zich dat van nature voordoet met grote enthousiasme, dat men dat ook maximaal weet te stimuleren, ook met financiële middelen in deze... Ja. Nog even over de student, want daar hebben het nog niet over gehad. De student, het gaat natuurlijk allemaal over de student, maar toch even... we hebben natuurlijk de discussie gehad over de uh, langstudeerboete die er zou moeten komen. Die komt er nou voorlopig niet. Uh, meneer Leroy, bedoel, hoe, hoe ziet u wat dat betreft de toekomst van die student? Mo moet die inderdaad een beetje achter zijn broek aangezeten worden? Of zegt u, nou, laat hem nou toch een beetje met rust. Laat hij gewoon kunnen studeren. Mooie dingen kunnen uh, onderzoeken voor de toekomst. Kijk, laten we een paar uitgangspunten neerzetten. Het ene uitgangspunt is dat het natuurlijk niet zo kan zijn... dat een student een beetje gratis zoveel jaren aan de universiteit rondloopt. Dat beeld bestaat ook helemaal niet bij ons. Hè. Soms wordt dat beeld in Den Haag gewekt, maar dat beeld bestaat echt niet meer. De andere kant is dat je studenten toch een bepaalde mate van vrijheid moet gunnen... om te ontdekken wie ze zijn, om te ontdekken waar ze goed in zijn. Wat ik in die discussie um, uh, van veel groter belang vind... dan hebben ze nou in vier jaar hun bachelor afgerond... en in zes jaar hun hele studie. Overigens ben ik zelf ook in vier jaar afgestudeerd, anders was ik mijn studiebeurs kwijt geweest. En dat is 30 jaar, 40 jaar geleden. Maar dat terzijde, eh, wat ik van belang vind in die hele discussie is dat wij studenten goed begeleiden bij hun studiekeuze. Wij doen daar vanuit de universiteit al ontzettend veel aan op het terrein van voorlichting, keuzebegeleiding, etcetera. Dat is voor mij een heel cruciaal... moment. waarom is dat zo nodig? om te beletten dat mensen aan de academie komen, aan de universiteit komen... die wellicht beter in een hbo-opleiding of een ander waren terechtgekomen... en andersom. Wij maken nog steeds elk jaar helaas mensen mee... die eigenlijk een verkeerde studiekeuze maken. Het zij Verkeerd tussen aanhalingstekens. Wat het niveau betreft, wetenschappelijk onderwijs of beroepsonderwijs. Het zij verkeerd in, ik verwacht dat ik met deze richting daar terecht kom... en ik heb mijn vergist, ik moet iets anders gaan doen. Opnieuw het belang, een begeleiding van een goede studiekeuze... waarbij ook de contacten tussen het middelbaar onderwijs... het VWO aan de ene kant en de universiteit aan de andere kant... nog voor aanzienlijke verbetering kan zorgen. Ja. Nog even tot slot naar Jan Mengelijs. Hoe lang heeft u eigenlijk gestudeerd? Ik heb zes en half jaar over mijn studie gedaan. Zes en half, dat klinkt als een, een boete in de toekomst. Een ja, lang studie. Ja, nou, dat was in die tijd, om daar praktisch over te zijn. Eh, het was een technische opleiding, dus die hadden wat langer. Ik viel in die tijd buiten de regeling van studiebeurzen... omdat eh, mijn ouders daarvoor genoeg verdienden. En ik heb een hooguit een lening moeten aflossen... die mijn vader vervolgens zelf heeft eh, zijn maar genomen... Bij, de, bij zijn bedrijf waar hij toen werkte. Ja, dus u bent een bofgrond wat dat betreft. Ik ben voor wat betreft aan de ene kant van de bofkont dat ik geen studieschuld heb opgebouwd... die groot is, zoals sommige studenten dat op dit moment... zeker en nadrukkelijk hebben. Ik kan u wel verzekeren dat de gestrengheid van het budget... wat je dan hebt, als je dat uiteindelijk altijd van thuis uit krijgt... maakt dat je er zeker zo kritisch op wordt bevraagd... dan welke andere regeling van de overheid uit. Goed, we moeten het hierbij laten, want de tijd is op. Dus we kunnen niet meer verder praten over de studenten. Dat doen we ongetwijfeld een andere keer. Mag ik u danken, meneer Jan Mengelers... voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO... en professor Pieter Loa... En uh, nog maar even de beste docent van die Radboud Universiteit in Nijmegen sinds vandaag. Bedankt beiden voor het meepraten in Twee Dingen. Ga naar onze website voor meer informatie, tweedingen.nl. Laat ook reacties achter, dat hebben wij graag. Zometeen, na het nieuws, de stemming van Nederland met Eva Jinek. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Wie heb je vanavond? Ik heb twee vaste analisten, die zullen de komende dagen elke dag bij ons zijn... om terug te blikken op wat er vandaag door de politici is gepresteerd. Roderick van Gieken, directeur van het Nederlands Debatcentrum... en Bart Jochems. Campagne We gaan kijken wat ze ervan gebakken hebben vanmiddag. Goed, dat zometeen na het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Zuid-Afrika... zijn vanmiddag zeker 13 Nederlanders gewond geraad, meldt de ANWB-alarmcentrale. Een bus met 24 Nederlanders kreeg een aanrijding. Volgens de ANWB zijn acht Nederlanders naar het ziekenhuis gebracht... Of ze ernstig gewond zijn, is niet duidelijk. Vijf andere Nederlanders raakten lichtgewond. Het ongeluk gebeurde zo'n 100 kilometer ten zuiden van Johannesburg. De PvdA blijft in de peilingen inlopen op de SP. In de politieke barometer van Ipsos Senneveet is de PvdA zelfs groter dan de SP. De PvdA zou uitkomen op 30 zetels en de SP op 24. De rest van de barometer wordt vanavond in nieuwsuur bekendgemaakt. Ook bij pijl.nl van Maurice de Hond zit de PvdA in de lift. En driekwart van de artsen en medisch studenten in Nederland wil af van de marktwerking. Die conclusie trekt het vakblad Medisch contact uit hun eigen enquête. Veel artsen voeren aan dat de beloning van productie in de zorg leidt tot meer onnodige behandelingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedenavond, welkom bij de stemming van Nederland. De komende avonden tot aan de verkiezingen nemen we de politieke dag door... met Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut... en Bart Jochems, campagnestrateeg. Vandaag werd er weer volop gedebatteerd door de lijsttrekkers. Eerst was er het Libelle debat en vanmiddag natuurlijk het NOS Radio 1-debat... Roderick en Bart, heren, goedenavond. Welkom in de studio, onze vaste analisten voor de komende tijd. Um, Bart, had iemand een pareltje vandaag, wat jou betreft? Uh, nee, en dat is eigenlijk opvallend aan uh, zich, denk ik. Uh, ik denk dat het een beetje, hoewel het een buitengewoon prettig debat was. Het ging over de inhoud, het had een bepaald tempo, het duurde wel lang natuurlijk... Maar het was wat mij betreft ook een beetje het debat van uh, de gemiste kansen. Er was er nou niet één iemand die eruit sprong... die morgen zeg maar, de krantenkolommen bepaalt. Deel je dat gevoel, Roderick? Nou, niet helemaal. Ik, ben, ik deel wel het idee dat er niet echt een, een, een quote van de dag was. Ik denk dat het misschien het meest in de herinnering blijft... die, die knallen van, de, van het geluid dat uh, steeds uitviel ja. tijdens het debat. <laughs> dat was uh, in de eerste instantie een beetje chockerend ook... Uh, uh, toen we die eerste knal hoorden. Maar dan vielen me wel een paar mensen op. In, in positieve zin. Ik vond het een heel inhoudelijk debat vandaag. Ik vond het kwalitatief het beste debat tot nu toe. Wat ook heel goed geleid werd. Maar ik vond bijvoorbeeld Sybrand Buma positief opvallen. In de zin dat hij in een rechtstreeks debat met, uh, met Mark Rutte uh, ging het over Europa. En wist hij op een hele slimme manier en echt heel op een aanvallende manier uh, heel mooi uit te leggen dat er eigenlijk niet zoveel verschil was tussen de VVD en het CDA uh, als het gaat over de toekomst van Europa. En hij zei tegen Rutte iedere keer van goh, je, je roept nou af en toe wel dat je sceptisch bent, maar in de praktijk. Ben je gewoon net zoals wij bijvoorbeeld voor een wij. bankenunie. Uh, alleen is bij jouw tempo wat lager. En ik vond dat dat bijvoorbeeld heel slim deed. Dus die viel maar, me op. We gaan er straks even naar luisteren precies hoe hij dat zei. Voordat we het hier uitgebreid over gaan hebben... duiken we nog even in de wereld van de social media. Want tijdens deze campagne wordt er natuurlijk weer volop getwitterd. Dat was de dag dat libellen libelle debat training topic was. Veel grote partijen aanwezig daarop dat debat. Henk Krol van 50 plus was op Twitter een beetje aan het mopperen. Hij tweet op Ed Henk Krol dat ze ook bij het debat niet mee mochten doen. Maar dat ze de krantjes van de partij op alle tafeltjes in de zaal hebben gelegd. En dat is wel jammer, zegt echt Plaatjesboef. Want qua leeftijd opbouw was het libelle debat. Dusdanig dat Henk Krol daar ontzettend veel zieltjes zou kunnen winnen, zegt hij. Sowieso had Henk Krol een beetje een lastige dag op Twitter op het bericht dat hij meer reflectie wil in de Tweede Kamer vroeg het. Echt Jan zegt zich af of de stropdassen dan vervangen moeten worden door lichtgevende hesjes En het neetje op het dat Henk maar een lading spiegels moet gaan ophangen daar in de Tweede Kamer. Op Twitter gaat het echt altijd over de inhoud. Hè. En ja, het is echt een plek waar vorm en uitstraling geen invloed hebben, er wordt ook gewoon geluisterd naar de mensen. En dat wat wordt gezegd, dat is dan het belangrijkste. En daarom reageerde er ook bijna niemand op Twitter toen dit tijdens het Radio 1-debat gebeurde. Vind ik, uh, dan ben je een brede partij die uh, in ieder geval ook laat zien. Ook daar weer een waarwoord. Meneer Buffer van het uh, CDA weer een knal? Nou, er wordt er ongetwijfeld aangewerkt. Wat Mark Rutte de afgelopen tijd heeft gedaan, is in Nederland nee nee zeggen en knal zeggen. Ja, Twitter ging natuurlijk helemaal los op de bizarre technische knallen. @AnuArami Arami, die twittert, de meest voor de hand liggende. Het is wel een klallend, knallend debat, zegt hij. En Ed Vermorke zegt op zijn Twitter dat Buma aan het woord kwam... en het leek alsof er een CDA-busje tegen een Haagse tram aanknalde. En hij had ook nog hashtag kennisdebat, hashtag Zuidasdebat. Het was één grote potpourri aan debatten... waar Twitter ah, gewoon een beetje moedeloos van werd. Mireille kan ondanks de debattunami het toch niet zo goed vinden. Ze zegt op Ed Mireille dat ze op zoek is naar een lijstje van alle debatten die al zijn geweest. Kai Leerst tweet op Ed Kai Leerst En hij zegt dat, waarom, dat hij het gewoon te druk heeft om de debatten te volgen. En hij vraagt zich af waarom die dan eigenlijk plaatsvinden... wanneer hardwerkende mensen aan het werk zijn. Ed Funs Elbersen die introduceert een nieuwe term. Hij zegt, had nooit gedacht het ooit te worden... maar betrapte mezelf net op debatmoeheid. Maar voor veel mensen blijft het sowieso een beetje lastig kiezen. Iemand merkt op dat al die debatten wel aardig zijn... maar dat het toch lastig kiezen blijft... zolang de lijsttrekkers niet gaan meedoen aan sterren springen... of strictly come dancing. Morgen zijn er meer tweets. Ik ga ze weer voor je verzamelen. Tot dan. Heerlijk. Luc Iking, ik, dankjewel. Tot morgen. Bart, ik begin even bij jou. Um, volg je de campagne ook op Twitter de hele tijd? Ja, voor zover dat het allemaal mogelijk is. Want het zijn ongelooflijke hoeveelheden, dus uh, zeker. Ja. En ja. heb je wel eens uh, dat men op Twitter tot andere conclusies komt dan jij zelf? Met grote regelmaat. Um, uh, want uh, als we even terzijde gooien uh, de mensen die, uh, die uh, aan het schelden gaan... want dat gebeurt op Twitter helaas ook... Um, zie ik vooral um, uh, dat er uh, mensen met een bepaalde partijkaart... Uh, roepen dat hun eigen leider het fantastisch doet. En dan denk ik, wat zijn we nou aan het doen? Is dit nou uh, de lol van Twitter? Of is dit marketing en uh, ik geloof dat dan niet meer. Ik denk dan van ja, was dat dan nodig, die ondersteuning? Het wordt zelfs zelfs uh, ja, vanuit absoluut. partijen natuurlijk. Ja, en ik kijk daar dus naar met de gedachte van, goh, uh, interessant. Het zou nieuws zijn als uh, uh, de PvdA-ideoloog of een VVD-expert zou zeggen, nou, mijn leider doet nou even niet zo goed. Dat zou de opening van het journaal worden, denk ja. ik. We hoorden net, uh, Roderick, in de uh, Twitterbericht uh, de Debat tsunami, debat moeheid. Um, hebben de politici en misschien ook wel de media in samenspraak met hun, hun hand overspeeld als het gaat om de aandacht van de kiezer? Is het teveel? Ja, ik denk het absoluut. Ik denk dat het uh, um, echt waanzinnig is dat we in een tijdbestek van minder dan drie weken. Acht lijsttrekkers debat hebben. En eh, dat komt gewoon omdat het. Ja, daar eigenlijk helemaal geen regie op gevoerd wordt in Nederland. Hè. In andere landen zit het heel normaal dat de regie eigenlijk een beetje bij die politieke partijen ligt. Dat die van tevoren, nog voordat een campagne in zich komt, met elkaar gaan overleggen. Van, joh, wat is nou reëel qua aantal debatten wat we doen en wat worden de data, noem maar op. En die gaan dan vervolgens naar de media en zeggen: Nou, we willen vier debatten. En, en we willen ongeveer dit qua data en dat qua format. En bij ons is dat helemaal niet zo. Komt natuurlijk ook omdat we zoveel partijen hebben. Mm -hmm. En dan krijg je echt een run: zodra er opeens weer een kabinet gevallen is, dan vliegt iedereen op die politici. En dan wordt er, eh, nou ik heb dat nu een paar keer van dichtbij meegemaakt, van alles in, in het werk gesteld om ze maar zo vaak mogelijk te ja. hebben. En voor wie en... is dat goed of voor wie is dat slecht? Nou, ik denk dat het voor niemand goed is. Um, het, nou, het, je zou zeggen dat het in dit geval goed is geweest, bijvoorbeeld voor uh, Mark Rutte tot nu toe, want de VVD heeft gewoon gezegd van, nou weet je wat, wij staan goed in de peilingen, we hebben weinig belang bij veel debatten, dus wij gaan gewoon zeggen dat we tot drie weken voor de vakantie doen gewoon niks, we boycotten mm -hmm. gewoon alles, en, en dan kan je dus afhankelijk van hoe je in de peilingen staat, een beetje een strategie voeren, um, hoeveel debatten je doet. Dat ja. kan ik helemaal begrijpen. Ik vind dat nou, op zich kan ik me dat voorstellen bij de VVD. Maar vanuit de bezien is dat natuurlijk gek... dat je op zo'n manier als partij de campagne kan boycotten. En Bart, als stratege, zou je zeggen... veel te veel. Probeer ze af te houden al die debatten. Ja, want uh, politici hebben precies wat Rolik zegt. Uh, er wordt een format bedacht en elke zender verzint een nieuw format. En alle politici die kruipen dus of springen door zo'n hoepeltje. Uh, Waarom doen ze dat? Waarom zeggen ze niet nee? Tot hier en niet verder. Vier keer, klaar. Ja, omdat als, uh, als, uh, opa, als de ene partij uh, ja zegt... dan moet de andere partij eigenlijk ook... En die, die rekensom maken ze iedere keer. Uh, de rekensom van wat gebeurt er, is het negatief als ik wegblijf? Of uh, zal ik toch maar gaan met het risico dat ik op mijn, uh, op mijn gezicht val? Uh, die rekensom wordt continu en steeds gemaakt. En voor anderen, bijvoorbeeld voor iemand als Buma... die nog redelijk onbekend is... Uh, is er natuurlijk een andere afweging dan voor iemand als Rutte. En dat ligt natuurlijk voor de hand. Ja, Buma kon zich, of kan zich in ieder geval weer meer profileren. Ja, die is onbekend, dus die moet zich laten zien. Ja. En die kans krijgt hij. Nou, we beginnen met de laatste peilingen, want sinds het Radio 1-lijsttrekkersdebat van vanmiddag is er weer behoorlijk wat uh, verschoven. Opiniepeiler Maurice de Hond maakte dat een uur geleden bekend in De Wereld Draait Door. Vorige week zagen we dat, uh, hoe, hoeveel de PvdA nog achter stond op de SP. Nou, we zien dat de VVD drie zetels is gestegen. Die heeft ook nog van bijvoorbeeld CDA gewonnen. Ja. We zien de Partij van de Arbeid die zeven zetels gestegen naar 25. De PVV houdt zijn kiezers vast en de SP is zes zetels gedaald. Verdubbelt toch nog steeds, terwijl de Partij van de Arbeid... op een verlies staat van uh, vijf zetels. Ja, goed. Een heleboel veranderingen. Het meest opvallende, de Partij van de Arbeid gaat als een raket omhoog. Was dat te verwachten, Roderick? Um, ja, dat denk ik wel. Uh, overigens las ik net op Twitter, waar we het net over hadden, dat uh, IFSO Sinevate ook een peiling heeft gehad. En daar stond nu opeens de Partij van de Arbeid op 30 zetels en de SP op 24. Dus het, het kan ik hou het niet meer uit elkaar, Het kan nog veel niet. gekker dan dat. <laughs> nou ja, ik denk dat, er, um, um, dat wat je ziet is hoe enorm veel invloed die verkiezings- of die lijsttrekkersdebatten op de campagne hebben. De enige verklaring waarom de Partij van de Arbeid opeens zo omhoog schiet en de SP zo omlaag. Is die paar debatten die geweest zijn. Uh, dus dat heeft een enorm effect. Ik denk nog niet eens zozeer het debat zelf. Als wel de nabeschouwing. En datgene wat vervolgens, hè, met winnaars en verliezers, verliezers um, um, vervolgens in de media verschijnt. En dan, ja, dan ontstaat er heel snel een beeld van ja, Samson doet het goed. Mm -hmm. Roemer doet het slecht. En ja, dat versterkt zichzelf. Waarbij je wel de kanttekening moet maken, tenminste, vind ik altijd bij, uh, bij peilingen. Uh, Leuke 30 of 29 of 28 zetels, maar er zit een foutenmarge in. Ja. En uh, je, dus, je moet, je, dus je kijkt altijd naar een trend. Tenminste, dat doe ik altijd. Mm -hmm. Waarbij dan opvallend is dat uh, Roemer nu uh, als verliezer wordt neergezet. Terwijl die uh, straks misschien een verdubbeling van het aantal zetels heeft. Ja, nou ja, zo zie je ook dus die self-fulfilling zin... prophecy van die peilingen. Ja. Ook al kloppen ze niet helemaal. Nee. Het geeft een soort teneur weer over wat er gaande is. Iemand is plotseling weer een winnaar. Dat geeft je wat meer zelfverzekerdheid. Stel ik me zo ja, exact, voor, dan ja. presteer je nog beter. Ja. En dit beïnvloedt be dus ook wat er de volgende dag in de krant staat. Het beïnvloedt uh, de mensen die zeggen ik wil bij de winnaar horen. Uh, al dat soort uh, zaken komen dan tevoorschijn. Dus die peiling uh, die ziet eruit als leuk en objectief. En hoe staat het er nou voor? Maar intussen beïnvloedt be hij de campagne. Ja. En, en dat gaat dus draaien. Tot in de debatten toe. Hè. Ik, ik vind het een schande dat, dat het gebeurt, maar het gebeurt letterlijk. Dat bijvoorbeeld bij een, een debat bij Knevelen van de Brink afgelopen donderdag. Mm -hmm. en dan begint het debat. Nou, dan zitten er een paar miljoen mensen thuis op de bank te kijken. En dan is de eerste vraag die uw Roemer aan het begin van het debat voorgelegd krijgt: Van nou, meneer Roemer, de vorige keer ging het niet zo goed. Wat gaat u vandaag anders doen? Dan moet je naar, dat is eigenlijk... dan komt de Roemer eigenlijk al met 10-0 achterstand. moet hij aan het debat ja, op, beginnen. Ook door zijn antwoord natuurlijk. Omdat, Ik ga mijn best doen, zei hij toen. Doe je dat normaal gesproken niet dan, of zo? Maar de, de vraag stellen is... Ja, die is, die is te klopt. ver, wat jou betreft, ja, absoluut. Een, te gekleurd. Absoluut. Ik vind dat een, een, een, een, een debatleider... die is een scheidsrechter in mm -hmm. zo'n debat. En, en niet meer dan dat. Die maar moet je zo... moet als journalist... moet je die mensen ook een beetje prikkelen. Je moet ze ook een be... Kijk, ze praten natuurlijk op een bepaalde manier allemaal. Ze willen hun boodschap verkondigen. Ik heb er regelmatig mee te maken. Dan zoek je toch... Naar een methode om iets persoonlijks of anders aan iemand te ontlokken. En als Roemer zegt, ik ga mijn best doen... dat zegt ook misschien wel wat over Roemer. Ja, maar daar zit, daar zit een wezenlijk verschil tussen... als jij een interviewprogramma doet, dan ben ik dat helemaal met je eens. Dan mm -hmm. moet je dat doen. Ja, ja. Maar een debat is een debat tussen lijsttrekkers. En de enige rol die een debatleider daar heeft... is faciliteren dat die twee met elkaar kunnen debatteren. Ja. Op het moment dat jij ook je ermee gaat bemoeien... ben ik partij geworden in het debat. Ja. En dat gebeurt vaak met de beste wil van de wereld... Gebeurt dat gekleurd? En worden, nou, ik kan talloze voorbeelden noemen, alleen al van deze campagne. Bijvoorbeeld Jolanda Sap bij het eerste NOS-debat. En dan moesten ze allemaal een vakantiefoto laten zien. En dan vraagt Ferry Mingelen: Goh, die ruïne slaat dat op uw ja. eigen partij? Ja, nou, ja oké. Okay. Ik ben het niet helemaal ja, met je eens, Roderick. Want je, voor, ja, voor een belangrijk deel laat je het als politicus ook gebeuren. Dus ik bedoel, je hebt een weerwoord. Je kunt daar iets mee doen. Als je zegt: Ik ga mijn best doen. Ja, dan weet je dat je in het putje landt. Hm. Eh, en op het moment dat je een foto van een ruïne instuurt, want dat doe je zelf. dan weet je... Dat Kun je ongeveer bedenken welke vraag er uh, gaat komen. Dat is, dat is, dat, bedoel, dat, het zijn ook geen kleine kinderen die. Je politie. moet er tegen kunnen. Je moet er een beetje tegen je. kunnen. Ja. Maar Waarbij dan... het wel zo is, dan ben ik wel, wel met je eens. Op het moment dat het zo op de persoon wordt gespeeld, zo van meneer uh, Hoemer u heeft een onvoldoende gehaald in de klas. En hoe uh, gaat u nou U krijgt u straf in de hoek staan? Of mevrouw Sap, waarom uh, komt u met zo'n rare foto tevoorschijn? Had u niet iets beters kunnen verzinnen? Dan gaat het op de persoon. En dat zegt dan wel iets over. Dat wil de kiezer ook weten, wat is het voor persoon en zo. Maar het zou in eerste instantie, wat mij betreft, moeten gaan om het programma van die partij. Ja, in een ideële wereld zou is, dat is, zo zijn. Kijk, het probleem wat ik er dan nog wel mee heb is. Stel laat ik een stuk meegaan en zeggen: oké, okay, dat moet dan kunnen. Mm -hmm. um, dan vind ik wel dat iedereen het even moeilijk gemaakt moet worden. En dat is wat er daarna meestal ook nog helemaal fout gaat. Is je. dat de een een leuke ludieke vraag krijgt. Van goh, meneer Pechtold, u heeft een leuke broek en aan. En die reageert dan ook nog leuk en ludiek die reageert erop. Leuk, een... En iemand ja. anders krijgt direct een, een, een mes tussen de ridder van leven de is niet eerlijk, jongens. We kunnen het niet anders zeggen. Even iets anders. Uh, Rutte is een paar keer voor leugner uitgemaakt. Ja. Uh, dat is een, een zware aantijging in de zin dat er iets dan kleeft aan een politicus... van je bent niet betrouwbaar. En dat is... Een basis, natuurlijk. Je moet geloofwaardig zijn. Toch staat Rutte en de VVD nog steeds heel hoog in de peiling. Of althans, dat wijkt niet af. Hoe verklaren we dat? In bierwel van, van die leugenaar. Um, de simpele verklaring is dat er op rechts... eigenlijk niet zo gek veel concurrentie is. Dus uh, als je hebt te kiezen op rechts... Dan, uh, dan komen er een heleboel mensen bij de VVD uit. Het CDA heeft een, een probleem. zijn aan het bouwen. Ik ben benieuwd, want Buma... daar verwacht ik eigenlijk nogal wat van. Uh, ik vind hem niet onaardig in het debat. Uh, omdat hij ook als enige met een beetje humor... relativering tevoorschijn komt. Maar als je aan de rechterkant kijkt... dan is er niet veel keuze. Dan is het Wilders of, uh, of Rutte. Terwijl aan de linkerkant wordt er veel meer... Uh, veel harde strijd geleverd. Um, en, en dit is een, een, de, de tekst... U bent een leugenaar, als die aan je blijft kleven... heb je echt een groot een probleem, probleem ja. Rodrik, Is het zo dat Rutte onverminderd goed blijft presteren... als het gaat, als het gaat over debatteren, want daar staat hij natuurlijk onbekend? Ja, vind ik wel. Ik vind wel dat hij van de week een risico nam. Door. Kijk, hij doet het hartstikke goed in de peilingen en hij is premier. En dan is hij eigenlijk een beetje de, de campagne uh, wet. Als je goed zat in de peilingen, hou gewoon je mond, want je kan alleen maar dat een fout je. maken. Ja. En als premier moet je zeker niet te veel gaan aanvallen. En dat ging hij van de week opeens wel doen bij Kneven van der Brink. Toen ging hij, ook omdat hij debatteren leuk vindt, toch de aanval in. En dat was niet zo slim. Want toen kreeg hij direct die leugens over zich heen en die andere dingen. En het effect zag je direct vandaag bij het Radio 1-debat. Dat hij veel vlakker was op de vlakte hield, wel weer goed sprak. Want dat is er gewoon een goede spreker. Uh, maar veel minder de aanval kozen. Gewoon rustig tot de finish, geen ja. fouten meer maken. En dan moet het goed komen. Niet uitglijden. Um... Je zei net, Bart, dat je veel van Buma verwacht. Hij komt vanuit een enorme achterstandspositie. Ja. Eigenlijk heeft ook wel toegegeven dat het CDA... Uh, ja, <laughs> ja, inderdaad, een campagnefoutje. Ja. Toegegeven dat het CDA uh, zich eigenlijk moet schikken... of zich een beetje neer moet leggen bij het feit... dat het deze keer niet spectaculair goed zal zijn. Ja. Toch heb je hoge verwachtingen van hem. Wil je eerst even luisteren naar wat hij zei over Europa? U zegt eerst algemeen Europa is belangrijk. En dan zegt u maar geen bevoegdheden overdragen. Terwijl de afgelopen tijd u niet anders heeft gedaan. En wacht maar af... U later het ook gaat doen, want Europa gaat verder. We zijn het over heel veel dingen eens als CDA en VVD. Laten we nou ook eens een keer vieren als we het ergens over oneens zijn. Maar dan vraag ik nog één ding, zeg het dan ook. Ik ben voor de stap-voor-stap -stap benadering. En u bent blijkbaar in het belang van een soort grote visie. Met een hoofdletter V bent u voor een snelheid die te grote risico's neemt. En zo blijft nee, spaargeld het nee en ja en dat kan niet voor een premier. Top prestatie. Nou, top prestatie. Het is, het is leuk, kijk, de techniek die hij toepast, maar het is, het is meer Rolexveld dan het voor mij is, en een vraag stellen aan je tegenstander en kijken of je hem in de, in de hoek krijgt. En op het moment dat die tegenstander dan te weinig antwoordt, of probeert om naar zijn eigen verhaal te draaien, dan zeg je, u geeft geen antwoord, meneer Rutte, in dit geval. En dan heb je dus op punten gewonnen op dat, uh, op dat terrein. Wat ik knap vind van Buma is dat, wat ik al zei, uh, een beetje humor zit er af en toe in, een beetje zelfrelativering, dat mag ook wel af en toe eens een keer lachen. Uh, en, en, en, dat, en wat ik gevaarlijk vind, en ik ben benieuwd hoe hij daarmee omgaat, dat elke aanval die hij doet op Rutte is eigenlijk ook een aanval op zichzelf. Want ja. hij zat tenslotte ook in dat kabinet. En dat beperkt zijn speelruimte natuurlijk wel aanmerkelijk. Uh, daarmee komt hij niet zo 1, 2, 3 uh, weg. Want vervolgens zullen Roemer en, en, en Samson zeggen... ja, maar meneer Buma, dat was allemaal mooi. Maar, uh, maar, en dan komt de riedel over en met de gedoogsteun van de PVV enzovoort. enzovoort. Dus het is wel een gevaarlijk paardje dat hij bewandelt. Maar veel andere ruimte heeft hij natuurlijk nee. niet. Dit is misschien zijn laatste strohalm. Het zou als een boemerang in zijn gezicht terug kunnen komen. Ja. Onder de indruk, Roderick, van hoe Buma zichzelf vandaag manifesteert? Nou, ik vond dat hij dit echt wel goed deed hoor. Want hij had. Uh, het is sowieso een vraag die heel erg leeft in deze campagne: van wat is nou Rutte's positie over Europa? En Buma lukte het echt wel om wat uit de tent te lokken. En toch wel een redelijk vergaande uitspraak of vergaande uitspraak. Maar in ieder geval zei hij, ik ben uiteindelijk ook voor een bankenunie. Alleen het moet dan wat langzamer dan dat u het wil. Maar dus wel een heel pro europees standpunt. Wat voor de VVD nogal iets is. Want heel veel van de achterban van de VVD, die zit daar wellicht helemaal niet zo op te wachten. Dus ik vind dat Rutte ook nog best wel een risicootje neemt. Dus zou je Buma ook aanraden vanuit je expertise om door te gaan op deze lijn? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik denk dat hij nog redelijk bent van Bart Eens... dat je, hij moet oppassen, hè? alles wat hij tegen Rutte zegt... dat kan ook tegen hem gekeerd worden. Maar zolang hij niet zo'n grote bedreiging in de peiling is... Eh, gaan die linkse partijen natuurlijk veel meer gewoon alles op Rutte schieten. Want, hè, dat is de natuurlijke vijand. En ze laten Buma een beetje nou, rechts liggen... Um, <lacht> uh, totdat hij wellicht het gaat stijgen in de peiling. <lacht> We hebben het er al een beetje over gehad. Het meest inhoudelijke debat werd hier ook aan tafel gezegd... Um, het was een radiodebat en ik heb gekeken via de webcam... en ik vind dat je kan zien dat mensen anders acteren als het uh, op de radio is. Ja. Ik denk dat het de inhoud ten goede komt... omdat ik vind, met mijn beperkte expertise, dat die mensen meer ontspannen zijn. Ja. Zouden we eigenlijk altijd radiodebatten moeten doen in plaats van op televisie? Nou, daar valt in die zin wat, heel veel voor te zeggen. Dat dan inderdaad dat hele beeld wegvalt. Je hebt dat beroemde voorbeeld van het eerste presidentsdebat in Amerika. Waar radioluisters niks aan lieten winnen en tv-kijkers Kennedy. die. Het beeld is ontzettend bepalend. Uh, dus ik ben het met je eens dat hier wat minder druk op zit. Maar ik wil ook toch echt wel een compliment maken voor degene die het, het zeg maar, debat-format bedacht hadden vandaag. En hoe ze het ook leiden. Lucella Carrasso en Joost Vullings hadden echt een goede manier. door iedere keer ook de juiste vraag, wat mij betreft, te stellen. Heel rustig. Wat is nou het meningsverschil tussen. Beide. En dat droeg ook enorm bij. En dan mocht niet geapplaudisseerd worden. Er hing gewoon een rustige sfeer. Ze hadden beschermde spreektijd. Dus ze mochten allemaal steeds eerst wat zeggen zonder interruptie. En dan krijg je vanzelf veel meer rust. En je moet je voorstellen: die politici, als er geen regel is. Als het is van nou hier is het onderwerp ja, en succes kippenhock. met ze vieren. Ja. Ja, natuurlijk gaan ze dan door elkaar heen praten. Want daar is het, ja, het belang veel te groot voor. Dus als je wat duidelijke regels hebt, wordt het vanzelf duidelijker. Eén uh, vertrouwd geluid wat voorbij kwam was, uh, denk ik, Wilders. Die weer een beetje los ging tegen Roemer. Gaan we even naar luisteren. De eigen mensen van de SP in de straten en wijken... die last hebben van Marokkaans tuig. Laten we het gewoon maar noemen, meneer Roemer, zoals het is. U heeft twee jaar lang de kans gehad om te zorgen... dat die integratie echt van de grond zou komen. Wij hebben daar zelf tal van voorbeelden uh, uh, en voorstellen voor gedaan En het was steeds niet goed genoeg bij u. U heeft niets gedaan. En als u aan de macht komt, meneer Roemer, dan heeft Afrika het goed... en de volkswijk en Nederland hebben het slecht. Ja, Bart. Effectief? Nog altijd? Um, ja, effectief voor zijn eigen achterban, denk ik dan. Um, uh, ik vind het, zoals uh, dus uh, elders ook al eens gezegd... ik vind het zo langzamerhand een grijs gedraaide paraat. En die kennen we allemaal. En je zag het ook in het debat. Er werd niet echt op gereageerd meer. Iedereen denkt van, nou ja, het zal wel. Uh, dat kennen we al, en dat hebben we al gehoord. Het andere, maar dat is dan de andere kant van, de, van, van dit debatje. Uh, Roemer, uh, de, het, het opvallende daarvan vond ik, dat Roemer dus tegen Wilders goed uh, goed partij geeft. Dan komt hij echt los. En op het moment dat je Roemer tegenover Samsom zet, dan is het opeens een heel ander verhaal. Dus Roemer heeft kennelijk iemand nodig, waar hij zich stevig tegen af kan zetten. En dan kan hij zijn punten stevig maken. Uh, en, en, en beter dan hij dat helemaal in het begin van de campagne deed. En op het moment dat hij iemand heeft die dichter tegen hem aankomt, dan heeft hij een probleem. Je zag dat, uh, want dat heeft ook met de peilingen te maken. Uh, Roemer die Samsom zelfs vraagt van... jij moet kiezen voor een linksblok. Mm -hmm. Nou, dat lijkt mij dus een absoluut zwaktebot. Uh, want uh, ja, 12 dagen, 14 dagen geleden hadden we misschien gedacht... dat Samsom tegen Roemer zou zeggen van... kom jij, sluit, mij, sluit je bij mij aan. Hier is dat, in buitenlandse zaken termen, daar kom ik vandaan. Dus dan heet dat de demandeur. En degene die vraagt, die zit altijd met een probleem. In dit geval... Roemen dan met een probleem. Maar he, als het zwart-wit is, dan komt Roemen tevoorschijn. Op het moment dat het meer op de nuance gaat... dan, dan wordt er een beroep gedaan op zijn kennis... op uh, de kennis van het partijprogramma van de tegenstander. En dan zijn de nuances kleiner en dan heeft hij het veel moeilijker. Had jij dat gevoel ook, nou ja, wat, wat mij uh, met name opviel, is dus wat Bart eigenlijk ook al een beetje aangeeft... is dat Wilders deze keer voor een goed deel genegeerd werd. We hebben nu net een fragment dat Roemer er wel op reageert. maar dat moest ook wel, want dat was echt een één op één debat. Maar in het, daarna kwam er een debat over de zorg. En daar ging Wilders ook als van ouds los. Hè. Die, die verweten andere partijen dat de gemiddelde bejaarde... In Nederland onder hun brug moest gaan slapen. En er werd gewoon niet op gereageerd. Het werd echt volledig eh, naast ze neergelegd. Is dat omdat het schokkeffect van wat hij zegt uh, uitgewerkt is? Is de magie daar uh, een beetje af? Of... Ja, dat. En ik denk dat men uh, in de peilingen ook ziet... dat hij dat niet meer echt een stijgende lijn heeft. Dus in die zin is het gevaar wellicht ook een beetje vanaf. Nou, en, en denk, ik denk ook, omdat de anderen in de gaten hebben... dat hoe, uh, hoe meer ze reageren op wilders, hoe belangrijker ze het maken. Daar uh, hebben ze en vrij lang over dus gedaan om het, te Ja, komen. dat is waar. <laughs> Dan zeg je een waar woord. <laughs> dat klopt. Maar waren hun strategen toen ze die nodig ja. hadden. Um, als, je Rutte, of, uh, Rutte, als je Wilders moest adviseren om het tijd te keren... om toch nog effect te behouden, Roderick, wat zou je tegen hem zeggen? O, dat is een hele goeie. Nou, ik denk dat hij toch um, dat zijn Europa kaart misschien wel zijn sterkste kaart is. Want als hij het over de zorg heeft, dan heeft hij echt wel concurrentie van de SP. Europa heeft hij echt een unique selling point. Uh, met een het meest extreme standpunt. Um, dus ik zou met name daar toch op blijven tamboerijnen. En, en nou ja, zijn migratieding, daar, daar kan hij ook altijd mee doorgaan. Um, heeft dat die... nog een crossover waarde? Is dat, is dat nog voor zwevende kievers, kiezers interessant? Of blijft dat voor zijn hardcore achterban? Alleen, uh, nou, ja, ik relevant. denk dat Europa wel degelijk nog uh, kan zorgen. Dat mensen uiteindelijk uh, denken van joh, hij is wel degene die het meest tegen dat vermalen dijde Europa is. Dus we geven hem nog een keer zijn stem. De grote gevaar wat hij heeft is dat denk ik ook voor de gemiddelde Nederlander wel duidelijk is... dat hij waarschijnlijk niet meer zal gaan regeren. Want niemand wil meer met hem samenwerken. En hij heeft natuurlijk wel, niet echt geregeerd, maar er dicht tegenaan gezeten. Dus ik denk dat dat zijn grootste gevaar is. Dat mensen beginnen te denken van, joh, maar, ja, wat heb ik nou uiteindelijk aan hem? Mm -hmm. En dat moet hij op een of andere manier zien weg te zetten. Grappig vond ik op dat punt in Europa... dat uh, in het debat uh, werd, uh, werden de PVV en de SP naast elkaar gezet van Jullie zijn alle twee Europa-haters. Dus, en, en wilde ze hij zelfs vriendelijke woorden richting Roemer had. Zo van Ja, wij, wat dat betreft kunnen wij wel zaken doen. Ja. En uh, Roemer die zag hem natuurlijk aankomen... dus die uh, begon onmiddellijk uh, afwerende gebaren te maken. Maar dat geeft wel weer aan dat Europa wel een thema voor hem is... maar maar beperkt. Want uh, de SP... Uh, heeft vergelijkbare, tenminste voor de kiezer... Uh -huh. vergelijkbare standpunten. Ja, ja. Ook afkerig van Europa. Dus ook daar, het is geen unique selling point... of iets waar hij echt alleen in zijn nee, eentje op zijn kan een scoren. Alleen recht, niet Nee, niet zijn rechter, niet in een monopolie. Hij kan hoogstens uh, zich daarmee afzetten tegen de VVD. Uh, en, en Rutte als een, uh, een uitverkoper neerzetten. Ja, maar de, de SP is natuurlijk wel een beetje PVV-light... als het over Europa gaat. Want hè, bij de PVV is het... We stoppen met de wil euro. We over, stoppen overal mee. <laughs> en dan gaan, als je er echt een hekel aan hebt... ga je voor de real thing... En uh, dat zou dan de PVV zijn. Nou, vanavond uh, bij een voor de Verkiezingen het nieuwe programma... het uh, premiersdebat tussen Rutte en Roemer. Dat is wel achterhaald inmiddels, hè? het premiersdebat... waar beide partijen zo op aanstuurden, denk ik zo. Ja, en dat, uh, dat komt uh, uh, op het konto van Samsung... Uh, de manier waarop hij tot nu toe aan het deporteren is... en de manier waarop hij zich opstelt. Uh, en uh, het heeft uh, ook te maken met uh, het mindere presteren... laat ik het voorzichtig zeggen, van Roemer. Want die heeft hier ruimte gelaten voor, aan Samsung. Kan die het nog keren, Roderick, Roemer? Kan die nog die kracht, uh, die hoge peilingen die hij had... kan die dat terugpakken op een of andere manier? Ik, ik denk dat dat niet meer lukt. Of er moet echt iets geks gebeuren, echt een gamechanger... Maar... Als die lijn eenmaal is ingezet, wat Bart eerder al aangaf, de trend is omlaag bij hem. En vanaf nu heeft hij iedere dag een microfoon onder zijn neus. En dan wordt aan hem gevraagd van: goh, meneer Roemer, het gaat niet zo goed, het gaat niet zo goed. Dat is het beeld dat je iedere dag in de huiskamer ziet. En bij Samson de microfoon van nou, u bent dat stijgen in de peilingen. Dat beeld draai je niet meer. Dat, dat, dus ik denk dat, uh, ja, dat het in die zin. Uh, een gelopen race is. Een gelopen race. Bij het debat bij Knevel Van der Brink liet Rutte al merken... dat hij Samson als een grotere bedreiging ziet dan Roemer. Laat we even luisteren. Nee, laat ik zo zeggen, als ik geen uh, minister-president ben... dan word ik weer fractievoorzitter. Ja. En dan gaat u met alle plezier vier jaar... In de Tweede Kamer. Ik Zeker, en als dat oppositievoeren zou zijn tegenover de heer Samson, zou dat op zichzelf zeer uitdagend zijn. Ik heb het over meneer Samson... Maar, ex nee, tegenover nee, het, ja, het is zo uitwisselbaar. Maar ik bedoel er tegenover. Uh, ik bedoel dat tegenover. Uh, ik bedoel het tegenover, uh, er tegenover de heer Roeber. Ja, dan, dan, dan is dat heel spannend, maar ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen. Ik heb heel slecht nieuws voor Nederland. Die metamorfose van Samson, waar iedereen het over heeft... dat hij in staat is geweest om uh, die passie en vuur... wat hij altijd in zich heeft, wat soms een beetje overpowering kon zijn... om dat een beetje terug te draaien en meer staatsmanachtig te spreken. Is dat geloofwaardig? Nou, Ik weet niet of hij nou staatsmanachtig is... maar hij weet in ieder geval wel zijn punten goed te maken. En hij weet het ook zo te doen dat het niet, wat het in het verleden wel een beetje was... een beetje drammerig overkomt. Uh, dus in die zin, uh, in die zin is, hij, is hij grote stappen vooruit gegaan. Uh, en hij heeft daarmee, wat, tenminste vind ik... over uh, bedoel, gamechanger had jij net over. Ik, daarmee is het speelveld echt wel veranderd. Want uh, uh, Rutte dacht uh, samen met, uh, met Roemer van... nou, wij maken ja. er een mooie tweestrijd van. Stap. Nou, daar kwam om dus tussen. Overigens is dat allemaal ten voordeel van Rutte. Want ja. die kan ze nu allemaal op een hoop gooien. Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar Willemijn zit naast me. Half een 32 30 <laughs> seconden. <Even>. Vertel <laughs> mij, <laughs> wat ga je doen? Ik noem gewoon even wat namen. Ik doe even de door. Wie hebben we allemaal? Guido van Woerkom, Arie Boomsma, Theo Jansen, Erwin Wennemars. En dan heb je zomaar nog 20 seconden over. Wat Weesom. lief van jou, dankjewel. <laughs> Rodrik van Gieken, hartelijk dank. Bart Jochems, hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. Vanavond, we gaan jullie de komende dagen nog spreken over alles wat de politici doen. Dank voor het luisteren, heel graag tot morgen. Internet, Longs, Twitter, kranten, kranten, Radio en Televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Deze verkiezingen, als we kijken naar deze afgelopen dagen. Wat is de eerste? Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Gaat hem omliegen. Die liegt, die liegt. Er staat hier een schermpje voor me en er staat op turn me on. Als ik daar nou eens op druk. Ik zou ook uw luisteraars willen adviseren. Stem op iemand waarvan u zelf ook vertrouwen in heeft. Dus de jokken is niet zo verstandig. Het is alsof bij deze verkiezingen voor deze lijsttrekkers internet niet bestaat. De prehistorie. Welkom in Nederland. De gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Certificeren.